11 uur, het NOS Journaal, door Alt Megens. De strippenkaart in Zuid-Holland verdwijnt een maand later dan gepland. Het was de bedoeling dat de strippenkaart volgende week op 1 februari zou verdwijnen. Dat wordt een paar weken later. Minister Schultz van Hagen geeft hiermee gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. De Kamer wil dat het kabinet binnen een maand verslag uitbrengt... over de risico's op fraude met de OV-chipkaart. In de tussentijd moet er worden gewacht met de verplichte invoering ervan. Schultz van Hagen. Het is jammer dat daarvoor die strippenkaart aangehouden moest worden voor een maand. Uh, ik zal met de provincie, uh, met Zuid-Holland en met Haaglanden in gesprek gaan over wat dat voor hen uh, betekent. En dan voorbereiden om toch uh, over korte tijd uh, dan wel nog die strippenkaart af te schaffen. Afgelopen week bleek dat de chipkaart met eenvoudige apparatuur makkelijk te kraken is. De Haagse politie heeft zo'n 60 mensen opgepakt... in verband met bankfraude via internet. Het zijn vooral meisjes met een Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse achtergrond. Volgens de politie hebben ze hun bankrekening ter beschikking gesteld aan criminelen. Die konden op die manier gestolen geld storten en opnemen. Die zagen daar wel, wel brood in. Alleen ja, aan het einde van de rit werd die lekening die compleet leeggetrokken. Nou ja, vervolgens die meiden maken zich, zeker als ze het bewust doen... Uh, schuldig aan, aan een strafbaar feit. En ze hebben daarnaast een probleem met, met, met de betreffende bank. Want die gaat dat geld op die vrouwen verhalen. Vorig jaar deden vier mensen aangifte. Ze waren bij elkaar 170.000 euro kwijtgeraakt. De meesten kregen een nepmailtje, zogenaamd van de bank, waarin stond dat ze al hun gegevens voor internetbankieren moesten doorgeven. Vervolgens werd hun bankrekening geplunderd. De GGD in Brabant is begonnen met een vaccinatiecampagne tegen de Q-koorts. Het gaat om een paar honderd mensen met een verhoogd risico. Ze hebben hart- en vaatziekten waardoor de Q-koorts levensbedreigend kan zijn. Het vaccin waarmee ze worden ingeënt komt uit Australië. Het middel is daar getest bij medewerkers van slachthuizen. Van alle gevaccineerde mensen bleken ruim 90% beschermd te zijn tegen Q-koorts. Het aantal mensen dat in Nederland wordt besmet met Q-koorts is de afgelopen jaren gestegen. Sinds de eerste uitbraak in 2007 zijn er ruim 4000 mensen ziek geworden. De Autoriteit Financiële Markten heeft de SNS-bank drie boetes... van in totaal 65.000 euro opgelegd. Dit omdat de bank een deel van zijn klanten onvoldoende heeft geïnformeerd... over risico's die ze namen. SNS bood in 2008 een kleine groep klanten de kans geld te investeren... in buitenlandse beleggingsfondsen die niet onder goed toezicht stonden. Die investeerden op hun beurt bij de Amerikaanse beleggingsfraudeur Bernard Madoff. Toen die eind 2008 door de mand viel, bleek het geld grotendeels verdwenen.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 In december kreeg Eindhoven Airport van het kabinet toestemming om uit te breiden... het aantal vluchten mag stijgen van 18.000 per jaar nu naar 43.000 in 2020. Op deze manier moet Schiphol worden ontlast. En het is een extra stimulans voor de economie in de regio Eindhoven. Het weer vandaag is het zonnig. In het oosten blijft de temperatuur rond het vriespunt. In het westen wordt het een paar graden boven nul. Ook morgen zon met temperaturen rond het vriespunt.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 Weet hoe je ervoor staat. Check het op mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen met je DigiD voor een overzicht van je opgebouwd pensioen en AOW. Al vanaf 299 euro selecteert u zelf de kandidaat uit meer dan 750.000 cv's. Ga snel naar nationale de grootste site van Nederland. Weet hoe je ervoor staat. Check het op mijnpensioenoverzicht.nl. 10 februari in het concertgebouw, Russische componisten uitgevoerd door Asko Schoenberg met Ruimer de Leeuw. Robert Hall in het liederen van Tarno Tarnopolsky laat zich inspireren door de stad Istanbul en Voronov refereert aan het bekende liedje Lili Marleen. Kijk op asko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 Ik gooi weer een paar onderwerpen in de groep. Koeling door gebruik te maken van warmte. Dan moet je maar opkomen. En dat is precies wat onze gast van vandaag deed. Henk de Bijen is uitvinder. Ik praat met hem over innoveren in Nederland en dat valt niet mee. De flat in Zeist, waarover we wekelijks berichten, krijgt een opknap beurt. En dat is geen sinecure. Er wonen wel 2000 mensen. En een auto die 111 kilometer kan rijden op 1 liter benzine. Wanneer is die dan wel te koop? Wim Oude Weernink, heeft het antwoord. Hebt u niet genoeg aan het gesproken woord? Surf naar degids.fm Eerst even dit in Staphorst. Het is al sinds een jaar gedoe over een archeologische kaart... waarop vindplaatsen staan van voorwerpen die tienduizenden jaren oud zijn. Deze wetenschappelijke raad is van belang om die voorwerpen te beschermen. Dus moest de gemeenteraad zich erover buigen. Probleem, volgens de christelijke meerderheid in de, de gemeenteraad is de aarde niet ouder dan 8000 jaar. En dat willen ze graag in een inleiding bij de kaart voor woord zien. Maar daar wilde de PvdA en de Raad niets van weten. PvdA-fractievoorzitter Jippe Hoekstra, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten de klok loopt, meneer Hoekstra. De meerderheid van de Raad deelt de wetenschappelijke opvattingen niet... en gaat uit van een beduidend jongere aarde. Zoiets stond in de inleiding. En dat pikt u niet. Waarom niet? Omdat uh, in een overheidsdocument uh, er geen uh, religieuze opvattingen mogen worden weergegeven. Uh, ook in Stappoost geldt uh, de scheiding tussen kerk en staat. Uh, wat mensen particulier vinden, privé vinden en wat uh, nou, de kerk en de bevolking vinden... Ja, dat doet er voor de overheid niet toe. Want de, we gaan uit van standaarden die dus afgesproken zijn op internationaal niveau... En dat is voor zo'n archeologisch waarderingskaart natuurlijk wel van belang. Maar in feite klopt het wel wat er stond, hè? De meerderheid gelooft echt dat de aardie jonger ja, ja. is. Ja, ja, dat klopt ook. En u heeft dat nu een nieuwe inleiding ook. geschreven... die nu door de Raad wordt geaccepteerd. Nou, die inleiding heb ik samen met de christelijke fracties geschreven... Uh, waarin we dus schrijven dat er dus twee opvattingen zijn... een wetenschappelijke en een, een religieuze. En dat we dus uh, die beide opvattingen respecteren... maar dat we dus het college opdragen om op basis van het rapport, en dat gaat dus uit van de wetenschappelijke benadering... dat dat rapport kan worden uitgevoerd. Maar dan blijft toch een boodschap van religieuze aard in die inleiding staan. Nou, geen boodschap, maar gewoon een opvatting. Ja, ja. maar je bent toch een beetje door de knieën gegaan. Nee hoor, nou, Absoluut niet. Zeker wel. Nee, nee hoor. Er staat in feite een beetje hetzelfde. Nee, er staat niet hetzelfde. Er staat niet in dat, zeg maar, de gemeente vindt dat zeg maar, uh, we moeten uitgaan van de jonge aarde. Het enige wat we melden is dat er zeg maar, in de bevolking uh, opvattingen zijn over die jonge aarde. Meer staat er niet. En denkt u niet wat een middeleeuws gedoe? Nou, daar spreek ik me niet over uit. Gisteren waren de collega's van uh, Poon bij u op bezoek. En uit hun reportage bleek dat het probleem nog altijd levensgoed aanwezig is. Hoe zit nou, het nou? dat is ook typisch Ponews. We hebben... Mij uitgebreid geïnterviewd, nou uitgebreid. Een tien minuten tijd geïnterviewd. En zij zijn ook naar uh, de woordvoerder van de SGP gegaan. Maar ze hebben voornamelijk straatinterviews gedaan. Ze hebben allemaal mensen gevraagd in klederdracht, Voornamelijk in klederdracht van uh, hoe oud de aarde was. Nou, die vertellen wat ze dus in de kerk hebben gehoord. Maar het probleem is voorbij. We hebben dus uh, afgelopen dinsdag een besluit genomen over uh, de nota. De nota is nu geaccepteerd. En uh, met een nieuw voorwoord. En uh, daarmee is de kous af. U kunt er mee leven. Ik kan er zeer goed mee leven. Dank u wel, Jip Hoekstra. Goed zo. Dit is de gids .fm. Vana Radio 1. Iedere vrijdag doet Marie-Klein van den Berg verslag van het leven in de wijk Vollehoven in Zeist. marie Claire, goedemorgen. Goedemorgen. Er gaat heel wat veranderen in die elflet die je vaak bezoekt. Ja, hij gaat uh, opgeknapt worden. Hij wordt uh, gerenoveerd. Uh... Uh, en daar is het start zijn deze week voor gegeven. En dat is ook wel nodig. Want sinds 1968, zo lang staat hij er al, is hij nou misschien op een paar kleine puntjes, maar verder eigenlijk helemaal niet gerenoveerd. Dus dat, uh, dat, dat is echt dringend nodig. Nou, dat levert natuurlijk wel de nodige chaos op, lijkt mij. Ja, ja, ja, dat is, uh, daar hebben ze, zijn ze echt heel lang mee bezig geweest. Eigenlijk al sinds ik. Uh, in die wijk ben, sinds juli, augustus vorig jaar... merk ik dat dat echt heel, steeds meer begon te leven. Nou, nu uiteindelijk hebben ze dan alle bewoners bereikt. En de bewonerscommissie die heeft echt over uren gedraaid. Want die heeft dus alles moeten uitleggen aan bewoners... en wat ze dan wel en niet kunnen verwachten. En dat is gewoon lastig in die flat. Want heel veel bewoners zijn... Doen de deur niet open of uh, spreken de taal niet. Dus dat is echt. Uh, die hebben hard gewerkt. En af vorige week maandag. Uh, ben ik aanwezig geweest bij een van de laatste bewonerscommissievergaderingen. voordat dus de boel echt uh, losgaat, zeg maar. En daar gingen ze nog uh, wat puntjes op de i zetten met het sociaal statuut. En oh. dat is dan een enorme lijst waar, ze, uh, zeg maar waar alles in staat. wat de bewoners kunnen verwachten de komende anderhalf jaar. en wat ze kunnen doen als het misgaat. Eens even kijken. Dat is overige regelingen. Uh, 3.1.2. De werklieden zullen door de woningen heen lopen... om de verschillende werkzaamheden aan de voor- en achtergeven van de woning uit te kunnen voeren. Dit is dus in, uh, in pertinente tegenstelling tot wij willen. Maar het kan niet anders. Wat is je bezwaar tegen? Uh, kijk, je moet ruimte maken in je woning. Ja. Een meter voor de ruimte. En dan willen ze nog door je huis heen lopen. Daar blijf ik op tegen. En ze komen bij mij niet binnen. Dat uh, is goed recht. Ik bedoel, wij hebben, wij hebben daar ook wel een uitgebreid over gehad, hoor. Maar uh, ze komen echt bij jou aan de deur om, uh, ja. om dan over te praten. En uh, ik zal dat expliciet vermelden. Want voor jou zijn er natuurlijk nog meerdere mensen die dat per se niet willen. Er zijn genoeg buitenlanders, buitenlandse vrouwen die dus, die, die willen dat absoluut niet. Nou, dat is een probleem, maar het, het is ons probleem niet meer. Want wij hebben het aangekaart. Ja. ja, hierbij is de vergadering gesloten en ik zie jullie graag over vier weken terug. Doei, doei. Doei, doei. Doei, doei. Nou, dat zit er weer op. Wauw, Er gaat nog wel wat gebeuren hè, met die oh. L-flat. Wat gaan ze nou precies doen? Uh, de, we krijgen allemaal dubbele beglazing. Uh, dit uh, pand heeft dus nog gewone enkel glas. Nou, je tocht van voor en naar achter in de winter toch je eruit. Dus we krijgen nu dubbele beglazing voor en achterkant. We krijgen een, uh, een eigen meter op de verwarming. We krijgen dus dat we onze eigen stookkosten maken en niet... He, allemaal van de, van de hele flat. Hè? Uh, de flat wordt aan de, binnen, aan de uh, twee kopse kanten. wordt die dus 15 centimeter geïsoleerd. Aan voor- en achterkant komen glazen balustrades. Het lijkt haast wel alsof die hele flat opnieuw gebouwd uh, gaat worden. Zo zie ik het in, in eerste instantie gewoon niet. Maar het is gewoon puur om naar buiten uit. Het een heel mooi plaatje opleveren over over de jaren, over ruim anderhalf jaar. Nou heeft de Elfflat heeft nogal een stormachtige geschiedenis voor zijn kiezen gekregen volgens mij. Het begon heel, heel erg mooi. Het was ja. de langste flat van Europa ja, toen die ja. werd opgeleverd, geloof ik. Ja, ja. In 1968 was dat. En toen was er hier zelfs nog een ballotagecommissie. Anders kwam je hier niet in. Maar dat is nu niet meer tegenovergesteld. Nee, nee. Op een gegeven moment, toen uh, ja, in de jaren zeventig... kwam dus de aanvoer van uh, uh, allochtone mensen. Ja, die moesten ook ergens wonen. Dus die kwamen hier in de Elflet te wonen. En dat was toch eigenlijk wel het begin van het grote verval. En daar hebben wij niet tijdig op ge ge geanticipeerd. Niet, niet, ik bedoel niet persoonlijk. Maar ook de hele de, de samenleving. Maar dat dat ook... zegt, zeg je dan dat het door de allochtonen komt? Nee, Zee? absoluut niet. Nee, nee, nee, nee. Maar we hebben wel allochtonen gehad. Die hebben gewoon moeten leren leven in zo'n flat. Ik heb zelf nog bij, bij uh, mensen... werd ik uitgenodigd om uh, lekker te komen eten. En toen werd ik midden in een kamer gezet... en. We aten van de grond, er was een heel klein vuurtje. In de en... flat op de grond? Ja, op, de, op de grond. En ja. we zaten er met ze, echt waar hoor. We zaten er met ze allen mee. Ik heb gegeten, ik heb niet gegeten. Ik heb gebunken. Het was zo leuk. Maar die mensen waren dat gewoon gewend. Ja, ja, ja en die hebben hier moeten integreren. Juist. En jij zegt, de nieuwe generatie, gaat ja. dat, daar gaat dat anders mee, ja, of niet? Ja, natuurlijk, ja, ja, ja, ja. En, Merk je dat ook al? Ja, ja, ja, zeker weten. Ja, we zijn al onder de hand hier in de flat bezig aan de misschien derde of de vierde uh, nee. generatie. Dus ik bedoel, dat moet wel uh, veranderd zijn. Maar dat heeft er mee te maken gehad dat het hier achteruit ging? Natuurlijk. Ja, ja. ja, dat heeft er zonder meer mee te maken gehad. En ook het uh, geen sociale controle. Hè? Want uh, voor en achter heb je geen bewoners die eventueel met een verrekijker naar jou doen en later dan te kijken. Dus je hebt geen zin te, Als er een, een, een vuilniszak naar beneden wordt gedonderd of werd gedonderd... niemand die het zag, er lag alleen een vuilniszak. Voordat de elflet werd gebouwd, was dit landgoed Vollenhoven, hè? Dit was landgoed Vollenhoven, ja. Het was bos. Jullie wonen eigenlijk op een landgoed. Wij zijn hartstikke chic. Ja. <laughs> Heb jij het idee dat deze opknapbeurt de ouderwetse volle hovenuitstraling weer een beetje terug kan krijgen? Dat hij weer, weer een beetje de grandeur krijgt van ja. de jaren 60, ja, 70? Daar hoop ik zeker wel op. Ja, het, het wordt fris, het wordt uh, eigen tijd, het wordt, uh, het wordt behagelijk. En, uh, ja, ik, ik hoop dat zeker en, en ik hoop ook echt dat de bewoners dat naar waarde kunnen schatten. Ja. En daar gaat het om. En kunnen de bewoners dat naar waarde schatten, Marie-Claire? Nou, dat gaat volgens mij dan wel een lastig puntje worden. Want uh, als die opgeknapt is, die flat, dan gaan de huren natuurlijk omhoog. En mensen krijgen individuele bemetering. Dus moeten nu hun stroom betalen naar eigen verbruik... en niet collectief uh, over, verdeeld over de hele flat. En zijn er mensen die veel stroom verbruiken? En er dan? zijn natuurlijk mensen die veel, die veel stoken daar. Mensen die uit, uh, uit Marokko komen bijvoorbeeld. Die hebben de verwarming daar vaak op 3, 24 graden staan. En ik... Ik denk dat die wel eventjes gaan schrikken. En daar staat natuurlijk wel tegenover... dat mensen die nauwelijks stoken, die gaan erop vooruit. Maar nou ja, dat, gaat, dat gaat denk ik nog wel voor wat onderus zorgen. Maar het is wel gewoon echt hartstikke nodig... dat die flat die opknapbeurt krijgt. Want als je er nu langs loopt, dan is... Ja, ik vind het altijd een soort van afbrokkelende grauwe reus, toch wel. Het is je ziet gewoon dat hij in verval aan het raken is. En als je dan kijkt hoe die wordt, ze hebben er hele mooie plaatjes van wat het gaat worden. Dan wordt hij helemaal ingepakt, zeg maar, in een soort van groen omhulsel? Zie je het, ja. En dat ziet hij. Op de gids. Echt. Dat ziet er echt heel mooi uit. Dus, yeah. ja, als, als, uh, je weet maar nooit, als je je kamer goed opruimt... dan heb je ook, uh, als het weer netjes schoon is... dan heb je ook het idee om de boel op orde te houden. Dus misschien gaat dat met die flat ook wel gebeuren. Maar er blijven dat het... natuurlijk relatief goedkope huurwoningen, hè? Ja, dat blijven sociale huurwoningen. Dus dat, dat is sowieso iets wat... Ja, de, dat, dat blijft gewoon die sfeer. En wat ook blijft is dat mensen uh, toch wel, wat Gigi ook zei in die reportage, erg op zichzelf zijn en dat er weinig sociale controle is. Het, die huisjes blijven verder hetzelfde. Er gebeurt verder niks, er komen geen winkeltjes bij en dat soort zaken? Nee, dat, is, ik, dat zou ik wel mooi vinden als dat zou gebeuren. Want ik heb altijd het idee dat het daar, als je daar bijvoorbeeld op de begane grond wat meer levende brouwerij creëert, dat die wijk, dat die, dat, dat, dat, dat gebied wat opfleurt en dat er, nou ja, die sociale controle bijvoorbeeld, juist een beetje dat je, ja uh, aangewakkerd kan worden is het te vergelijken met de Belmer van vroeger ja dus ik vind dat er wel overeenkomsten zijn, het, ze zijn die flats zijn in dezelfde tijd gebouwd het zijn ook uh, het hoogbouw 12 verdiepingen hoog en uh, sociale goedkoop sociale huurwoningen veel buitenlandse families dus het is in die zin uh, is het wel te vergelijken de problemen zijn wel veel minder heb ik het idee in Volhoven dan uh, in de Belmer maar daar hebben ze ze wel afgebouwd en gezinswoningen gebouwd. En soms denk ik ook wel eens, dat hoor je ook wel eens van mensen die zeggen dan van, nee, je moet die flat gewoon tegen de vlakte doen en eens gezinswoningen neerzetten. Maar dat gaat hier niet gebeuren, er gaan gewoon 2000 komende, mensen. Nee, de komende tien jaar in ieder geval niet. ze nu en dan uit hun huis en dan wordt er verbouwd en dan komen ze er weer in. Ja. Stel ik mij zo voor. Dankjewel Marie Klee van den Berg, tot volgende week. Ik ga terug naar 1964. Tijdmachine, dat is een lange tijd geleden. Gloria Jones zong dit. was het inderdaad Gloria Jones met Tainted Love. En u denkt misschien thuis, waar doet me dit nummer toch aan denken? Wie zong dat ook alweer destijds? Ja hoor, dat was 1981. Soft Cell had er een hele grote hit mee. De Gids.fm beste idee van 2010. 8012 uitvinders kregen het in het Spant in Bussen. de kans om hun idee in één minuut te presenteren. Desmond, je hoopt met jouw vinding levens te redden... maar kiest Nederland ook voor jouw altijd openende deur. De winnaar van het beste idee van Nederland is gekozen... Desmond! Ja! Dat is... Uh, best... ...van 2010 op SBS 6. Desmond wint met een altijd openende vluchtdeur. Wordt hij ooit in productie genomen? Nou, die kans is klein, want de prijswinnende uitvindingen... ...van de afgelopen zes jaren zijn nooit in de winkel terechtgekomen. Henk de Beijer is directeur van het gelijknamige ingenieursbureau. Meneer de Beijer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent innovator. Veel mensen zouden u een uitvinder noemen. Veel van uw ideeën zijn op de markt gekomen. Hoe kan het dat de beste vinding van meer dan 8.000 inzendingen... ...want die worden daar jaarlijks bij SBS gedropt, toch nooit de markt hebben gehaald? Nou, ik denk dat het, uh, dat het probleem met name gelegen zal zijn... in het feit dat je ook moet gaan kijken... Van, is het product ook tegen een acceptabele... voor ons als consument acceptabele prijs op de markt te krijgen... en hoe ga je het dan produceren en hoe ga je het dan vermarkten? Er komt veel meer bij kijken dan alleen maar het hebben van een idee... van een prototype... en dan denken dat daarmee dan de markt automatisch zich opent. Dat is maar heel zelden dat zoiets gaat lukken. Zijn die ideeën ook te ingewikkeld? Um, uh, ja en nee, maar misschien uh, voldoen ze niet genoeg aan het behoeftepatroon van de consument. Kijk, als het, uh, de, de, een idee bijvoorbeeld uh, toen Philips uh, de, de dvd uh, ontwikkelde... dat voldeed aan het behoeftepatroon van de consument. Dus daarmee accepteerden we dat heel snel. Ja. En dit soort ideeën, blijkbaar voldoet het niet genoeg aan het behoeftepatroon. Of de markt is te klein. Hoe vaak per dag heeft u een ingeving waarvan u zegt dat zou wel eens wat kunnen worden? Uh, nou, een keer of vijf, tien. Zoiets waarvan ik denk nou, dat, dat als je kijkt naar het businessmodel er ook omheen... dan zou dat wel eens kunnen zijn. Dat zou wel eens een product kunnen worden. En die ingeving heeft hij onder de douche? Overal, de hele dag door. Als ik hier kijk, rondkijk, dan zie ik dingen gebeuren... waarvan ik denk, goh, dat zou toch anders kunnen. We hadden het net even met, met de voorbespreking. Met de presentator? Ja, met de presentator. Maar <laughs> ik, ik dus stond te kijken. Zo van, goh, eh, als je toch al, de, al deze tafels, al deze ruimtes ziet... het zou prachtiger zijn als het wat open zou zijn. Misschien moet je die tafels niet allemaal op de grond neerzetten... maar gewoon aan het plafond hangen en gewoon weg laten klappen in het plafond. Dan heb je dan een mooie open ruimte. Dan kun je ook hier vergaderingen wat makkelijker houden. En nu staan de mensen overal omdat ze geen tafels hebben. Een beetje rare constructies. U ziet het wel voor zich dat wij hier tafels hebben. En die, en die microfoons, gaan die hier naartoe? Nou ja, de vraag is, zou je microfoons moeten hebben... of zou je zulke sterke geluidsapparatuur kunnen hebben... Die, waardoor je geen microfoons hoeft te hebben, maar dat gewoon in de wand zit. Waar je gewoon bij gezamenlijke gesprekken hebt, een kop koffie erbij... en dat toch heel helder en duidelijk wordt opgenomen. Of dat ik gewoon een plug heb in mijn nek... In, nou, ik dat we gaat, de... wel heel, gaat wel heel ver, maar dan gaan we naar, de, de, de, de, eh, zeg maar de biomens toe en dat lijkt me een beetje lastig. Dan nou kreeg u eind vorig jaar de prestigieuze Pioneer Award voor innovatie op het gebied van duurzame energie. Aan welke vindingen heeft u die te danken? Oeh, dat is een hele scala van vindingen die ik de afgelopen 25 jaar gedaan heb. Uh, van, van heatpipes. Uh, Heat zeg maar, pipes? Heatpipes? Ja, dat, dat is een uh, methodiek om, uh, om van een heel klein oppervlak... heel veel energie te onttrekken en het ergens anders neer te zetten. U ziet hier enorm veel elektronica staan. Nou, dat wordt best warm. En dat moet heel snel, die temperatuur moet daarvan weg. Nou, dat, is, dat doe je met heatpipes. Dat is een, uh, kan de, ik die kopen gewoon? Ja, die kunt u kopen. Maar dan moet u wel industrieel kopen. Die kunt u niet als consument naar ergens kopen. Waarom eigenlijk nou. niet? Want ik heb thuis een computer... en dan wil ik graag die warmte afvoeren. Ja, dat zou kunnen. En dat, dan weer regelrecht <laughs> in de centrale verwarming. <laughs> dat zou misschien ook nog kunnen. Nou, er zijn best trucs voor te verzinnen. Alleen die warmte is niet voldoende om uw huis mee te verwarmen. Hoor. Maak dat me niet, zorgen, maar het maar... kan bij verwarmen. Het toch? kan helpen. Ja, e-pipes, wat nog meer? Nou, uh, zonnezonnepoorter-systemen op de nok van het huis. Uh, het voordeel, als je, als je een zonneboiler op de nok van het huis maakt... wat eruit ziet als de nokpannen... dat het niet meer uitmaakt hoe de zon staat ten opzichte van je huis. He, dan uh, dan uh, kunt die dus... Die staat al, altijd op de Nee, die <laughs> staat altijd. Die zon ziet altijd de, zon, de collector. Het maakt niet uit hoe de zon staat en hoe je huis staat. Maar dat, hoe doe je dat dan, zo'n zonneboiler maken? Ja, op de nok? Zet je ja. dat ding dan bovenop? Ja, nou, het is, ziet eruit als een, als een, als een buis. Dus uh, je moet je voorstellen, je nokpannen zijn eraf. En dan heeft u in plaats van nokpannen heeft u een, een soort van buis op het dak liggen... die er ook bijna uitziet als nokpannen. En uh, het gevolg ervan is dat, uh, dat je daar dan warm wa of koud water in doet. Het wordt verwarmd door de zon en het gaat als warm water naar de cv-ketel of naar je douche toe. En dat, is, uh, dat, dat geeft dus een grote voordeel. Dus iedere woning kan eigenlijk een zonneboiler hebben zonder dat hij dat niet goed op de zon gericht staat. Nou, is die dat, al te koop dan? Die is te koop, ja. Dat ziet die nooit. Waarom maakt u geen reclame daarvoor? Nou, omdat ik hem niet verkoop. <laughs> dat, u doet uh, het zelf dat, niet. U vindt het uit en u. En, nou, en het dan het weer. zoek ik industriële partners. En die industriële partners die zetten dan het product weer op de markt. En dat, dat doen we met wandhangende met warmtepompen... die nu door ATAG op de markt worden ge, gebracht. Wat die zien eruit als weer. Een warmtepomp is, is een methodiek waarbij je op basis van elektriciteit... warm water en warmte kunt maken voor je woning. En dat is hetzelfde principe als wat je gebruikt in een koelkast. He, dus u pompt als het ware in, in, met de koelkast de warmte uit uw koelkast... He, uit het voedsel, om dat op 4 graden te houden. En in dit geval kunt u dus water of lucht van buiten... kunt u op een hogere temperatuur brengen en kunt u de woning mee verwarmen. Nou, dat verbruikt minder energie. Dat bespaart een hoop CO2. En op basis daarvan kun je dus een product maken. Maar we hebben hem zo gemaakt... en dat heeft dan weer te maken met hoe de markt erop reageert... en hoe de installateurs erop reageren... dat het eruit ziet als een cv-ketel. En ongeveer dezelfde manier aangesloten kan worden als een cv-ketel. Dus het is voor de installateur geen moeilijke technologie. En daardoor wordt die sneller in de markt gezet. Nou, Ater maakt dat product, Vajant maakt dat product. En op die manier zitten die producten in de markt. Het lijkt me iets voor een airco. Ook dat soort dingen kan. Wij zijn uh, ook bezig met dat soort rare dingen, of betere dingen. Er is in Nederland bijvoorbeeld heel veel restwarmte. Dus denk maar aan een vuilverbranding, aan de elektriciteitscentrale. Tijdens dat proces komt heel veel restwarmte vrij... en daar maken we stadsverwarming van. Nou, ik kan nu ook op basis van een nieuwe technologie... dat is de solapcool, kunnen we uh, koeling maken op basis van warmte. En dat kan ik ook met zonne-energie. Koeling dus... op basis van warmte? Ja. Hoe doet u dat? Uh, dat is, ja, dus een, wat, kom, het systeem aan zich is misschien wel een beetje complex... maar ik maak gebruik, gebruik van verdamping, verdampend water. Nou, je kunt iets maar laten verdampen alleen maar door onttrekking van warmte uit de omgeving. Nou, als ik warmte uittrek, onttrek uit de omgeving wordt het koud. En dat betekent dus dat ik daarmee koeling kan maken of koud water kan maken. Dus ik maak koud water, dan stop ik in uw radiator... en dan heeft u een airconditioning in uw huis in plaats van een verwarming... met hetzelfde systeem wat u voor die tijd had. Kijk, maakte deze week bekend dat er een fietspad in Comunie wordt voorzien van een onderlaag van zonnepanelen. Is dat idee ook van u? Nee, dat is niet van mij. En ik zou het ook, eh, laat ik zo zeggen, het gebruik van zonne-energie vind ik heel erg belangrijk. Alleen ik zou het niet daar gemaakt hebben. Ik zou het in een dak gemaakt hebben. Dat heeft een aantal grote voordelen. Maar er is geen weg op het dak of geen dak op het weg? Nee, nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Maar ik zou, het dus, ik zou het op het dak gemaakt hebben. Een dak heeft dezelfde de, de, de vrije ruimte naar de hemel toe. Eh, het is minder gevoelig voor beschadiging dan, dan op de weg. Eh, want zeggen het is hufterproof. Nee, nee, het kan wel hufterproof zijn. Maar je zult toch iets moeten doen aan die, aan die laag. Terwijl als je naar zonnecellen kijkt enzovoort... dan proberen we daar juist een, een, een situatie in te creëren... dat we weinig reflectie hebben... zodat zonlicht ook daadwerkelijk allemaal omgezet wordt naar uh, energie. En alleen in dit geval, als je hem weggebruikt, dan moet je hem toch ruw maken. Want anders lig je toch vrij, vrij snel op je snuit uh, als je aan het fietsen bent. En dat betekent dus dat je dan toch een hoop van de energie verliest. Dus ik zou hem op, ik zou hem op het dak gelegd Eigenlijk hebben. Eigenlijk pleit je ervoor om alle daken te voorzien van zonne, zonnepanelen, ja. En zonnecellen. Ja. ja, in wezen wel. Ik uh, ja. Kom ik, uh, ik, ik er niet uit hoor, kan ik u melden. Ligt maar aan hoe je het maakt. Alles kun je. Kijk, je moet dingen niet te lelijk maken, je moet dingen mooi maken. En, want dat is een van de essenties natuurlijk van de producten die u wil hebben en ik wil hebben. Dat zijn mooie dingen. Nou, als je de functionaliteit en mooi bij elkaar houdt, dan wilt u het best wel kopen. Ik wil dakpannen in de vorm van zonnepanelen. Kan. is geen enkel probleem. Hebben we in het verleden alles gemaakt. Maar ze zijn niet te koop. Ze zijn uh, te koop geweest, maar de aansluitingen ging nog niet goed. Maar ik denk in de nabije toekomst dat u zich daar nog wel eens uh, kunt, uh, kunt verwonderen over het feit dat u dakpannen kunt krijgen die eruit zien uh, als zonnecellen of in ieder geval zonnecellen gebruikt worden als dakpannen. Nou bleek vorige week uit twee verschillende onderzoeken dat Nederland onderaan in het tweede rijtje van de EU bungelt als het gaat om innovatie. Dat uh, klopt. het Tweede rijtje. U weet wat dat betekent. Daar ja. onderaan dan degradeer je <laughs> bijna. Zijn ja. er dan te weinig mensen zoals u eigenlijk? Um, ik denk dat wij in Nederland één belangrijk element vergeten en dat is namelijk we zijn wel kennis economie dat, dat roept de overheid altijd en, en we moeten daarna over naar innovatie toe en één ding weet ik zeker als je geen innovatieve overheid hebt krijg je ook geen innovatieve bedrijven en eh, ik denk dat de overheid ook een belangrijke eh, speerpuntactiviteit zou moeten doen in het gebied van innovatie en niet dat zozeer dat denk je alleen toch? Nou, ik heb daar nog wel eens mijn twijfels over want een van de belangrijkste punten is namelijk innovatie moet wel ergens landen als je innovatie uh, niet ergens bij de industrie krijgt, of niet helpt de industrie, of een dienstverlening daarmee uh, probeert op te zetten. dan heb je, is het gewoon weggegooid geld. Dus jammer van de. Dus van je de hebt tijd. een idee: je hebt een innovatie en op dat moment moet je ook een uh, productie. of een productie of, of een, een dienstverlening hebben die daarbij past. Anders heeft het geen zin. Ik bedoel, als ik kennis ga vermeerderen... dan ben ik bezig met fundamentele kennis te vermeerderen. Dat doen we op een universiteit. Maar als we innovaties willen maken... dat betekent dus dat we daar een businessmodel bij moeten hebben. Dat betekent dat er ook ergens weer geld uit moet komen wat erin is gegaan. En daar hebben we in Nederland echt een gebrek aan ga ik zo met u over door. Henk, de ja. blijf nog even zitten. Misschien heeft u thuis vragen, dan kunt u terecht op de gids.fm. De snelle mannen en vrouwen op de schaats zijn doorgereisd naar Moskou. En daar strijden ze om de wereldbeker. De mannen en vrouwen die komen vanochtend uit op de 500 meter. Sebastian Timmerman doet verslag. Ik heb gekeken naar de 500 meter bij de vrouwen. Die zitten zojuist op. En Jenny Wolf wint daar weer eens een keer de Duitse dame. Die alles in haar leven gewonnen heeft, behalve het Olympisch goud. Doet dat net niet in een barenkoor 37-90, wel als enige eh, binnen de 38 seconden. Margot Boer doet het ook goed, want zij wordt tweede. Wel op ruim zestiende van een, van een seconde van Jenny Wolf. Maar daarmee eh, verzekert Margot Boer zich al van een ticket voor de WK afstanden. Later aan het einde van het seizoen, begin maart in Insel. De Amerikaanse Richardson wordt derde. En Annette Gerritsen valt met de vierde plaats net buiten het podium, net naast het podium. De vrouwen hebben dus een 500 meter erop zitten. Zo dadelijk is het de beurt aan de mannen. We komen bij hem terug dus. In het tweede half uur hebt u nog van mij te goed de wereld ontvangen. Die afstemt op de nieuwe Europese Galileo-satellieten. Een noodzaak of een prestigeobject. Op de 16 nieuwe PVV-kandidaten die zich opmaken voor de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland. En wat zijn de beloftes over zuinige auto's eigenlijk waard? De hoofdpunten van het nieuws met Donald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. De strippenkaart in Zuid-Holland verdwijnt een maand later dan gepland. Minister Schultz van Hagen geeft hiermee gehoor aan een wens van de Tweede Kamer. Het was de bedoeling dat in Zuid-Holland de strippenkaart op 1 februari... volgende week dinsdag dus helemaal zou verdwijnen... om plaats te maken voor de OV-chipkaart. Maar de Kamer wil eerst een verslag over de risico's op fraude met die OV-chipkaart. De vermoorde Duitse jonge Mirko is bij toeval in handen van zijn moordenaar gevallen. De verdachte kon in september de druk op zijn werk niet meer aan. is daar toen weggegaan en een eind gaan rijden... Vervolgens zag hij Mirko op zijn fiets. Hij dwong hem in te stappen en vermoordde de jongen een eind verderop. De man is woensdag opgepakt. Het is een vader van drie kinderen. Zo heeft de politie zojuist bekendgemaakt. De Haagse politie heeft zo'n 60 mensen opgepakt... in verband met bankfraude via internet. Het zijn vooral meisjes met een Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse achtergrond. Volgens de politie hebben ze een bankrekening ter beschikking gesteld aan criminelen... en die konden op die manier gestolen geld storten en opnemen. Dat zijn de hoofdpunten uit de nieuws. Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Tot 12 uur nog, linkse hobby's bij de PVV in Gelderland. Subsidie aan het blijven van mijn lijfhuis, bijvoorbeeld, dat moet blijven. En de wereldontvanger gaat naar een heel ver buitenland, de ruimte. Want daar moeten de Galileo-satellieten op den duur arriveren. Ik praat nog steeds door met Henk de Beijer. Hij is van het gelijknamige ingenieursbureau. Hij is innovator zeg maar uitvinden, maar dat is geloof ik een beetje te plat. En we hebben niks aan al die innovaties, zegt Meneer de Beijer... als we ze niet kunnen produceren. En daar ontbreekt het aan in Nederland. Waarom eigenlijk? Um, nou, het ja, zijn twee elementen natuurlijk. Hè. Ten eerste, ons bedrijfsleven, zeg maar MKB-bedrijf... is relatief klein en heeft dus daar ook maar beperkte middelen... Nou, ik denk dat de overheid dus heel goed moet nagaan denken van... is het mogelijk dat wij als overheid gaan meeparticiperen in eh, zeg maar nieuwe ontwikkelingen... die eh, niet door de bank betaald gaan worden bij, bij een MKB-bedrijf. Ik weet niet hoe je dat zou moeten doen. En het gevolg ervan zou kunnen zijn dat je een soort van revolving fund hebt. Je ontwikkelt een nieuw product. Dat product gaat geld opleveren, omdat wij het als consument al eh, allemaal willen hebben. En dan krijgt de overheid zijn geïnvesteerde kapitaal als een aandeelhouder ook weer terug. Maar er moeten grote bedrijven voor ons staan. Nou, dat, dat, dat hoeft niet per se altijd grote bedrijven zijn. Maar het is wel belangrijk dat we ruimte maken. Dat er dus weer ruimte komt om daadwerkelijk uh, te investeren... in uh, nieuwe startende ondernemingen die straks groter gaan worden. Ook Philips is ooit eens een keer klein begonnen. En alleen het uh, tijdframe waar we nu in zitten... maakt gewoon dat het niet zo makkelijk meer is... om dit soort grote bedrijven op te zetten. En we hebben ze wel nodig als Nederland. Waarom heb je ze nodig? We hebben ze nodig omdat ons bruto nationaal product nog steeds negatief is. Uiteindelijk gaan we, geven we met z'n allen veel meer geld uit als dat we terugkrijgen. En als we meer geld uitgeven dan dat we terugkrijgen... dan worden we steeds armer als Nederland. En we, we krijgen ook geen mogelijkheid meer als we geen nieuwe bedrijven stichten... om dat geld ook daadwerkelijk weer in het buitenland terug te gaan verdienen. Maar nou zie je juist dat al die bedrijven naar China gaan bijvoorbeeld... vanwege de lage lonen. Ja, maar dat, dat is best wel jammer dat we dat gaan doen. En dat de lage lonen, dat snap ik. Maar misschien moeten wij eens wat meer gaan nadenken... over hoe het, hoe het zou kunnen dat we meer... Technologie, goede kennistechnologie, um, om kunnen zetten in producten... die ook in China gevraagd worden, zodat wij kunnen exporteren naar China. En dat betekent dus dat wij hoogwaardige technologie moeten gaan produceren. En niet alleen gaan verzinnen. Gerust geld geldvermogen vragen. Ja, en waar we dus ook gerust geld voor mogen vragen. En niet alleen gelijk naar China gaan om dat product daar te laten maken. Omdat het twee dubbeltjes goedkoper is. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, want we zijn een handelsnatie. Dat, dat weet ik. En dat, uh, ik denk dat, uh, dat dat een van de punten ook is van, uh, van de overheid. Om te kijken van hoe kunnen we van een handelsnatie ook toch nog wel zorgen dat we genoeg elementen in ons hebben om producten te maken. En je ziet wat er gebeurt. Hoogovens, ja. overgenomen door een Indiaas bedrijf. Klopt. MSD gaat weg. In ons. Ja, klopt. En, uh, nou ja, heel dichtbij van de afgelopen weken is het wel erg mooi om te zien... dat een, uh, dat een hoogwaardig technologiebedrijf... een, een, een spin-off van, van Philips, 50 man personeel... heel hoogwaardig opgeleid personeel... nu overgenomen is door Samsung in Korea. En dat betekent dus dat we die kennis ook nog kwijt zijn. Vraag van de luisteraar. Ik opper het idee aan de uitvinder... om treinen te gaan ontwikkelen met zonnepanelen... Eerder zei ik dit al aan Labyrinth. M van der Ruren Vinken. Dus mevrouw M van der Ruren Vinken. Nou, ik denk dat dat uh, niet gaat lukken, want we hebben een behoorlijk hoge energiedichtheid nodig. En zonne-energie kenmerkt zich nou eenmaal door niet zo'n hoge energiedichtheid. En dat, uh, dat zal niet gaan. We praten in, in de ene geval uh, over, over kilowatturen. En aan de andere kant praten we over megawatturen die we nodig hebben. Meteen dat, dat gaat niet lukken. Het gaat gewoon niet lukken. Dat kan gewoon fysisch niet. Dus dat heeft ook geen zin om je daar dan heel druk over te maken. Henk de Beier, hartelijk dank voor uw komst. Oké. Okay.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 het probleem zal na 2014 zijn. Om de projecten te voltooien, zal je nog, zoals ik al zei, ongeveer 1,9 miljard euro kosten. Er is nog geld nodig.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 2 maart, dan zijn er de verkiezingen voor de provincie. En eind mei kiezen de leden van de provinciale staten vervolgens de Eerste Kamer. En de coalitie van VVD, CDA en PVV moet dan een meerderheid in die Eerste Kamer halen. Anders kan dit kabinet elk moment vallen. Vanuit Gelderland volgen we die verkiezingen. De PVV presenteerde zich in het provinciehuis al daar met 16 kandidaten. Bert Molenaar doet verslag. Nu volgt een programma in de zendtijd van de politieke partij. Ja, dames en heren. En deze fantastische ploeg heeft natuurlijk een leider nodig. Een vrouwelijke leider, moet ik zeggen. Uh, Marjolein Faber. Ongekende kwaliteit. Een topper, een topper en nog eens een topper. Marjolein Faber. In Arnhem staat een grote vleespot, genaamd Nuon. De provincie heeft het deel van de buit verkocht... Op het provinciehuis is het dolle pret. Men rolt over elkaar heen van plezier. Likkebarend, kijkend naar die 4 miljard. Het geld brandt in de zakken. Aan wie de eer voor het grote volvreten. Alle linkse hobby's willen zich laven. De laaf multicul, de laaf klimaatkul. Ondertussen werken Henk en Ingrid zich uit de naad. Zij tossen een zware last met zich mee. Zij hebben ieder een uitvreter op de schouder zitten. Hoe lang kunnen zij deze last nog dragen? Vraagt men zich af. Hoe bang de vader is om zijn dochter te verliezen aan een loverboy. Vraagt men zich af hoe angstig Sam en Sarah zijn als ze naar de synagoge gaan. Vraagt men zich af hoe de winkelier zich voelt als hij over zijn schouder kijkt als hij zijn geld moet afstorten bij de bank. Vraagt men zich af hoe de starter zich voelt die geen asiel heeft aangevraagd en geen betaalbare woning kan krijgen. De linkse elite kent deze problemen niet eens. Men kijkt weg. Men moffelt alles weg met elitair gezwam. Met links-elitair gezwam. En wat nog erger is, zij zien niet het verschrikkelijke gevaar van de islam... wat geen ruimte biedt voor andersdenkenden. Wij gaan hier de deuren en de ramen opengooien van het provinciehuis. Er komt een nieuwe frisse wind. Die linkse regentenlucht die gaat eruit. Wij zijn er klaar voor. Bent u dat ook? Ik sta op wacht en denk aan jou. Mevrouw Faber, uh, ik moet u eerst feliciteren. Uh, Lijsttrekker voor Gelderland. Uh, trots en tevreden? Uh, nou, dank u wel voor de felicitaties. Natuurlijk ben ik trots en uh, ik ben natuurlijk ook tevreden, maar ik zal nog uh, meer tevreden zijn als we een goede verkiezingsuitslag hebben en ons werk goed gaan doen in het provinciehuis. U heeft 16 kandidaten. Ik dacht eerst dat is wel erg optimistisch, maar als je de landelijke cijfers en de landelijke peilingen omzet, zou u hier in Gelderland... Wel eens goed kunnen zijn voor een vijfde, dus voor 10, 11, 12 plaatsen in de provincie. Is dat iets waar u op rekent? Waar rekent u op? Het is natuurlijk altijd uh, moeilijk te zeggen, maar uh, ik ga zelf uit van 8 uh, tot 10 uh, zetels. En ik ben wel altijd optimistisch, dus misschien worden het toch nog wel meer. We missen vandaag iemand, uh, meneer Wilders. Gelderland is zeker uh, belangrijk en we zijn ook een grote provincie en dat weet uh, meneer Wilders ook. En het is echt door een beveiligingsissue dat hij niet kan komen. Is dat zo? Ja, dat is zo. En hij, was, hij had heel graag willen komen. Nou heeft de PVV een slechte naam gekregen de laatste tijd... met mensen waar een, een smetje aan zat, om het zo maar even te zeggen. Hoe onbeschreven, ook haar strafblad... Zijn deze 16 mensen van u? Uh, ze zijn allemaal uh, gescreend. Ze hebben allemaal een uh, VOG overlegd. En uh, wij trekken al een poos op met deze mensen. Dus ik heb daar het volste vertrouwen in. Ze hebben een bewijs van goed gedrag. Menselijke wijze gesproken, kan dat hier niet gebeuren? Je kan natuurlijk nooit nooit zeggen. Maar ik ga ervan uit dat het goed gaat. Wat mij opviel in uw speech, ik merkte een enorme boosheid. Een felheid. En dan denk ik, waar komt dat vandaan? Ik heb een fel karakter, dat geef ik toe. Dus dat, dat zit er ook een beetje in. Je hoort bijna aan woedend iemand. Het is niet een woede, het is meer een... Um, hoe moet ik dat zeggen? Ik vind dat het een heel veel onrecht is en in Nederland en ook in de boosheid? provincie. Boosheid? Het is meer, denk ik... Um, ik vind dat de burger... Die is in feite gewoon weggezet. Men mag één keer in de vier jaar komen stemmen. en vervolgens moeten ze hun mond houden. en werken en betalen. En als je dan ziet dat aan de andere kant. er enorme bedragen uitgaan aan subsidies. die wel op worden gebracht door deze werkende mensen. ja, ik vind dat dat niet kan. Wij zijn uh, tegen subsidies. Het is wel zo dat er kunnen situaties zijn. Dat, uh, dat er nog wel bijvoorbeeld een subsidie uh, verstrekt. bijvoorbeeld. Uh, een blijf van mijn lijfhuis is bijvoorbeeld een, een voorbeeld. Dat kan je niet zomaar uh, wegschrappen. Misschien kan je er wel over denken hoe, hoe je dat anders zou kunnen inzetten. De... Bent u daarvoor? U bent voor subsidie. Voor het blijf van mijn lijfhuis, ja. Daar zijn ik we... kijk daarvan op, want u en ik, wij weten beide dat die de huizen grotendeels bewoond worden. door vrouwen van oorspronkelijk buitenlandse komaf. Ja, maar wij mogen toch opkomen voor deze vrouwen, of niet? Wij zijn niet tegen vrouwen van buitenlandse komaf. Ik had het niet van u verwacht. Laat ik het gewoon eerlijk okay. zeggen. oké. Okay. Nee, wij, zijn wel, uh, wij zien wel de islam als een gevaar als een bedreiging voor de vrije westerse democratie. Maar dat heeft niets met buitenlandse vrouwen te maken. Maar bedreigde buitenlandse vrouwen dienen beschermd te worden? Ja, natuurlijk. De PVV gaat het opnemen voor bedreigde vrouwen in Gelderland. Ook al zijn ze dus vaak van buitenlandse komaf en islamitisch. Opvallend. Op de gids.fm staat een quiz over de Provinciale Staten... onder het kopje Hoeveel weet u eigenlijk van de Provinciale Staten? Speel die quiz. De gids.fm Paul Wellen heeft geen tanen meer. Alles is opgedroogd. No is te kwamen. We're Ik denk dit klinkt alsof hij ongelooflijk veel verdriet heeft, hè, die Paul Wellen. No tears to cry. Dit is de gids fm Met Felix Beurders. De lichtste auto ooit, de meest zuinige auto. Autoreclames vallen over elkaar heen om te bewijzen dat hun verbruik laag is. Ik praat erover met autojournalist Wim oude Wierning. die zoals elke vrijdag mijn gast is. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Volkswagen komt met de zuinigste auto ooit, meldt het bedrijf deze week. Hoe zuinig is die? Uh... Nou, één liter voor 111 kilometer. Dus dat, uh, dat gaat erin als koek natuurlijk. Dat uh, in een tijd dat uh, elektrische auto's natuurlijk nog minder verbruiken. 1 op 100 geloof ik niet. Uh, het is ook heel moeilijk te geloven. Uh, daar zit natuurlijk weer achter dat het een, iets heel speciaals is als, uh, als ontwerp. En dat er natuurlijk ook gereden moet worden op een manier dat je, zuinig, uh, dat je zuinig uitkomt. Maar het is zo, ze hebben een, uh, uh, een, een technisch... en uh, vooral zich gericht op het lichter maken van de auto. Kijk, die, die motor is gewoon een halve Volkswagen diesel, die is zuinig. Maar auto's die zijn in de loop der jaren ontzettend veel zwaarder geworden. En als je 10% zuinige motor hebt met 10% meer gewicht... dan schiet je natuurlijk niet op. En ze zijn met uh, hele exotische composietmateriaal aan de slag gegaan. Uh, en daardoor is die auto maar 790 kilo, geloof ik, of, of nog minder... En daardoor zou die ook zo zuinig zijn, plus een betere aerodynamica, een betere stroomlijnvorm, zodat alles geoptimaliseerd is. En dan mag je geen koffers meenemen en dan moet je als bestuurder hooguit 40 kilo wegen en uh, geen passagiers meenemen. En geen passagiers, het is een tweepersoonsauto en hij heeft de lengte van een normale Golf waar je met z'n vier of z'n vijf in kunt. Dus het is geen praktisch, het is echt een technisch, ja, een, een, een rijdend laboratorium. Maar het is natuurlijk wel mooi dat de fabrikanten langzamerhand de nadruk leggen op die zuinigheid Nou auto's. ja, Kijk, dat, dat, dat is iets wat al een paar jaar speelt, maar wat nu echt, er komt druk op de ketel omdat uh, de EU enerzijds uh, die, die minimum eisen aan, uh, die uh, maximum eisen aan uh, CO2-uitstoot stelt. En dat is nu 130 gram, maar dat wordt over een paar jaar wordt het nog veel minder, dan wordt het 90, 95 gram. Maar bovendien dat in de verschillende landen natuurlijk ook uh, de fiscale uh, subsidies uh, gelden, uh, wanneer je met een zuinige auto gaat rijden. En het is verdelig dus om een een zuinige auto te kopen. Het is een lastige Dat is vorig jaar ook gebleken: dat 25% extreem zuinige auto's, kleine auto's zijn. Je betaalt geen BPM voor een auto met een uitstoot van minder dan 110 gram CO2 of 95 gram als het een diesel is. En je hebt een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. Blijft dat zo, denk ik? Dat blijft niet in de huidige vorm. Want daar was iedereen al bang voor. Want dat kan natuurlijk niet. Wanneer je een auto hebt met een, een emissie van 109 gram. Dan zit je aan de goede kant, betaal je niets. En is het 111 gram, en dat maakt in de praktijk verbruik totaal niets uit... dan betaal je wel. En er wordt dus nu gewerkt aan een, aan een nieuwe fiscale wetgeving... met een soort glijdende schaal dat er een progressie in zit... in wat je wel of niet moet betalen als het CO2... En het verbruik dus hoger wordt. En wanneer verwacht je deze nieuwe maatregel? Nou, ik denk dat de komende weken voor de statenverkiezing dat uh, de staten daar weken zijn mond goed dicht houdt natuurlijk. <laughs> um, daarna zullen er plannen komen. En het is de bedoeling dat op 1 januari 2013 die nieuwe fiscale wetgeving voor het autogebruik in werking treedt. Dus we kunnen beter op dit moment nog. een echt zuinige auto kopen? Absoluut goed, want het is wel zo dat uh, de voordelen die nu gelden... die worden dan niet afgebroken. Uh, dat BPM-voordeel, dat heb je dan. En het is niet zo dat je dan ineens wel wegenbelasting... of motorrijtuigenbelasting voor een auto gaat betalen... terwijl je daar nu niet voor betaalt. Dat je zou weet natuurlijk... zeker dat die voordelen niet worden afgebroken? Heb jij bleek al gesproken? Dan? Uh, ik heb bleek niet gesproken. Ik heb wel al met uh, de, de lobbyisten van de RAI gesproken. Die zeggen dat de bedoeling is dat het dan een glijdende schaal wordt... die dan in de toekomst uh, rechtvaardiger is natuurlijk... En bovendien ook bijgesteld kan worden als het nodig is. Als op een gegeven moment iedereen die zuinigheid bereikt heeft... en dan kunnen ze de grenzen wat verleggen... maar dan is het voor iedereen weer hetzelfde. En die superzuinige Volkswagen, wanneer kan ik die kopen? Uh, nou, Volkswagen maakt een beetje goede sier op het ogenblik... door te zeggen dat hij in 2013 uh, te koop is. 2013 uh, uh, 2015, sorry. Uh, dat hij dan te koop is. Uh, maar dat gaat om 100 auto's. Het is een, een, een soort uh, pilootproject... waarmee ze eigenlijk willen bewijzen dat je exotische materialen... waarin een auto veel lichter wordt... Uh, dat je die in serie kunt produceren. En met die ervaring van die honderd auto's en die productie, het productieproces... daar kunnen we dan verwachten daarna dat... Eh, motorkappen, eh, portieren... En, en andere simpele delen... in dat de, materiaal vervaardigd worden. En dan komt het ten goede aan de grote consument. Nou hadden we een paar weken geleden over de bedrijfsspionage... die zou zijn geconstateerd bij Renault. En dan nou wordt er in een, op een Belgische site wordt er gezegd... ja, luister eens, dat is helemaal geen bedrijfsspionage geweest. Dat is buitengewoon gewiekste reclame geweest... voor dat automerk en voor het feit dat ze daar... een fantastische auto hebben die op uh, accu's werkt. werkt ja, dat, dat gerucht heb ik uh, inderdaad ook gelezen. Dat bericht ook gelezen... En, en ook de manier waarop de, de verdachten zich op het ogenblik opstellen... en nu al met schadeclaims naar hun oude werkgever Renault komen van... we hebben het niet gedaan, dat zou je er ook uit kunnen concluderen... dat het een ander spelletje is. Ik denk dat we toch eventjes de uitspraak van de rechter moeten afwachten... want er is iets aan de hand, alleen wat, dat is nog een beetje onduidelijk. De World Cup schaatsen voor vrouwen en mannen in Moskou. En zijn de mannen al gefinished op de 500 meter, Sebastian Timmerman? Die zijn binnen en de winst gaat voor de tweede keer dit seizoen naar een fin, naar Pekka Koskela, Een beetje een wisselvallige rijder is dat. De ene week doet hij het heel goed. De andere week is hij ingeveld Wegen te bekennen in de top van het klassement. Maar nu staat hij dus weer bovenaan in 35-15 voor de Canadees Jamie Gregg. En de Nederlander Jacques de Koning. Voor de eerste keer in zijn carrière staat hij op het podium van een wereldbekerwedstrijd op het het hoogste niveau in de A-groep dus. En dat doet hij met 35-24. En dat is ook nog eens een goede tijd, want zo snel had hij dit seizoen nog niet gereden. De andere Nederlanders vielen een beetje tegen. Jan Smekens komt niet verder dan de zesde plaats. En Stefan Groothuis eindigt op de twaalfde plek. De winst dus naar Koskela. En de Koning op de derde plaats deed het ook goed. Dat zijn pas echt zuinige rijders, Wim uh, Oude Dat weering. zijn echt zuinige rijders, ja. <laughs> ah, tot volgende week. Tot Wat, volgende week, uh, Wat valt er nog te zien op televisie vanavond? Nou, voor de sportliefhebbers vanmiddag al om vier uur, die World Cup, schaatsen in Moskou. De 1500 meter mannen. Dat is mijn favoriete afstand. Vanaf vier uur dus op Nederland 1. En meer schaatsen, want vanavond dansen de sterren weer op het ijs... met Michael Bogut, met Sineke en Dorens bijvoorbeeld. Ik denk dat ik dit keer maar eens een keertje oversla. Maar het is om half negen op SBS 6. En Top Gear, meestal spectaculair. James May probeert in IJsland met zijn Toyota Hilux... de top van een vulkaan te bereiken. Maar het blijkt de Eja Viala te zijn. Dat is die vulkaan, dat weet u nog wel. Van die aswolk. Oh... Ja, om vijf voor tien op Veronica. Jurgen van den Berg, maak jij wel eens stunts in je auto? <lacht> nou, als je mijn auto ziet inderdaad, dan, uh, dan zit ik een leuk in. Maar uh, dat is een heel ander verhaal. Daar had ik trouwens niks zelf mee te maken dit keer. 5 uh, datersnl dat moet dé ideale datingsite worden. Uh, RTL zit daar een beetje achter, die willen ook in de wereld van de dating. En uh, die hebben dus een paar mensen, een paar dertigers, gevraagd om... Nou ja, gewoon eigenlijk online onderzoek te doen... van wat komen mensen nou allemaal tegen als ze op die datingsite staan. En dat gaan ze allemaal bundelen, hun eigen ervaringen eraan koppelen. En dat moet dan de ideale, ideale datingsite opleveren. Daar gaan we no, over we praten, niet. over dat ja. project. Uh, in het mediaforum hebben we uh, Arnett Bisschel en Kees Bowman. Het gaat onder meer over de uitspraken van de Eindhovense burgemeester van Gijsel, over die film, hè, New Kids Turbo. Volgens hem worden de kinderen daar alleen maar agressief van. Um, en dan in stand.nl gaat het natuurlijk over uh, GroenLinks, zou ik bijna zeggen. Jolanda Sap heeft juist gehandeld in de kwestie Afghanistan. Dat is de stelling. En wie komt die dan verdedigen? Vraag dat is, Karel van, is het heel bijzonder. Karel van Broekhoven. Karel ja, van Broekhoven is oud-wethouder in Haarlem. Hij is actief in allerlei werkgroepen binnen GroenLinks en hij wil op het congres binnenkort een motie van afkeuring indienen tegen Jolanda Sap. Ik ben heel benieuwd hoe GroenLinks dat allemaal gaat pareren. althans de kamerfractie op één na. van Kent. Hartelijk dank. Surf naar de gids.fm. Tot volgende week.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 Dit is Radio 1.